Lars met het NOS Journaal. In Den Haag wordt zometeen de laatste horde genomen voor het nieuwe kabinet. D66-leider Jette overhandigt zijn eindverslag aan de Kamervoorzitter. Daarna komt de nieuwe ploeg voor het eerst bij elkaar voor de oprichtingsvergadering. Daarin wordt de definitieve portefeuilleverdeling vastgelegd. Het kabinet Jette wordt maandag officieel beëdigd. Daarna volgt de bordesfoto en de eerste ministerraad. In het noordwesten van Nigeria zijn zeker 50 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. In een dorp werden gebouwen in brand gestoken en vrouwen en kinderen zouden zijn ontvoerd. Ook is er geschoten op inwoners die probeerden te vluchten. In Nigeria zijn steeds vaker dodelijke aanvallen door bendes die mensen doden en ontvoeren voor losgeld. Er zijn inmiddels honderd Amerikaanse militairen aangekomen om het Nigeriaanse leger te trainen voor de strijd tegen die groepen. De nieuwe wereldwijde importheffingen van president Trump worden dinsdag van kracht, meldt het Witte Huis. Trump zei vannacht dat de importheffing van 10% direct zou worden ingevoerd. Met de maatregel probeert de Amerikaanse president zijn handelsagenda overeind te houden. Gisteren besloot het Amerikaanse Hoge Rechtshof eerdere heffingen van tafel te vegen... omdat Trump die ten onrechte invoerde op basis van een speciale noodwet... Trump zegt dat hij zich bij de nieuwe heffingen baseert op een andere wet. Medewerkers van thuiszorgorganisatie T-Zorg hebben vaker te maken met agressie. Het aantal meldingen is in vier jaar bijna verdubbeld, meldt het AD. Veel cliënten hebben psychische problemen of een verslaving. Dat maakt hun gedrag volgens T-Zorg onvoorspelbaar. Medewerkers krijgen daarom een alarmknop.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 En tot zover de ANDB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. En uh, een lesje, van ja. Bandelion Hans. Een Bandelion was dit. Ja. Een oh, ja. klein lesje. Ja. Omdat Carina zo gek is op Parijs. Okay. Okay. Oh, okay. Ja, ook ja, naar Nou, we gaan ja. beginnen met ons uh, uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, welkom terug allemaal.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 Hmm. Want je ziet het al, op het moment dat je het overlaat uh, aan prewonen voor sociale huur, ja, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, maar goed, dan moet er moet toch ook sociaal gebouwd worden, of niet in stand wordt. Ik bedoel, jullie zijn bijvoorbeeld ook niet voor uh, uh, passageponden, er moet ook uh, uh, sociale woningbouw komen. Dat stellen jullie wel voorneming aan, toch? Of moet je daar ook uh, uh, koophuizen gaan bouwen?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 Uh, we gaan even een draaien, want uh, uh, het is bijna 5.12 alweer. Ja. Het is flaffen uh, in de Wind van een oud leerling. Ik voel me thuis waar ik aan het leren loop. Ik voel me thuis waar ik de drukte in mijn hoofd kan dood. Voel me thuis door waar ik alles van me uitje kan zeggen Voel me thuis door waar ik wegen en de straten me ken dat dakje open voelt de wind hier op de boulevard Voel kloppen hier en daar, maar toch voelt het raar M'n gevoel nog steeds, die etto van het dood Nu kom ik zingen in je stad niet iedereen die heeft wel commentaar Geen rozen zonder torens, ik heb alles doorstaan Het gekke draaien van de storm heeft het juiste gedaan Veel momenten op de zeeweg, op de zand van het salaan Tranen gelaten op die route, maar toch lachen we vaak Op deze plek de eerste vling is in mijn buik Ik heb de op mijn huid, als de druppels op mijn huid Ik ken de klappen van verliezen en de klappen van de vuist Zie ik de vlag in de wind, voel ik me thuis Zie ik die vlag in de wind zie Weet ik dat ik bijna thuis ben? We zijn de jongens van de kust, die lichten waaien als die strandtent. We zijn het draaien van de storm gewend en we hard gewend. We komen zeker niet vanuit het lief als ik die vlag in de wind zie. Weet ik dat ik bijna thuis ben? Yeah. Weet ik dat ik bijna thuis ben? Ik kom me thuis waar de vlaggen waaien in de zoute lucht. Waar je haring ziet op elke meter van de kust.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 Waar die jongens rondjes maken door de buurt, net als die meeuwen in de lucht. Dat ze kunnen schreeuwen dat het is geluk. Ik denk terug, aan die ritjes met de bus. En ik moet eten wat de pot schaft, ook wat ik niet lust. Wat ik doe, is bewust. Zag verdriet, maar ook geluk. Waar ik thuis kom, is mijn moeder, vader, broer en ook mijn zus. En ook de plek van all my guys. is de huis. kijk waar ik mezelf ben en op waar ik blij. Het is de plek van waar we fouten maken, maar ook leren met de tijd. Soms ruis, maar die voel ik met tijd. Als ik die vlag in de wind zie.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 Wat leuk doe je dat? Benoemd, benoemd, benoemd, benoemd. Sigi en Dins. Ach, die. Ja. En dat uh, is de nummer en dat was ook tevens het laatste nummer. Ja, ja, ja grappig nummertje, moet ik zeggen. Ja, ja leuk, leuk. Ja. Eh, goed, we zitten nog steeds met uh, uh, VVD-corrivé Sven uh, Drommel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, zo, zo wordt je niet vaak aangekondigd, Sven, dus, volgens mij. <laughs> maar inmiddels ben je wel Corrivé van de VVD. Ik bedoel... Uh,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 Maar goed, je kunt ook principeel zijn hè, als politicus... Uh, als je uh, bepaalde standpunten niet uh, vertaald ziet worden in, in de coalitie dan. En uh, Jong Stamford wilde toen uh, uh, een aantal woningen meer bouwen bij het Hof. Uh, daar werd je voor gekozen om uh, dat niet te doen. En uh, daarom hebben ze de stekkers toen uitgetrokken. Maar kon jij, kon jij het je voorstellen dat ze het toen gedaan hebben...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 Ja, daar kan het effect ervan zijn dat er uh, minder woningen komen dan je had gehoopt. Nou ja, van de 100 zijn we nu teruggegaan van 50 tot 70. Ik hoorde men ook wel eens roepen, ja, dan moet daar gewoon een hele grote toren van komen. Nee, van 70 naar 50. Juist maar van 50 naar 70, maar... Nee, het was, nee, de, de oorspronkelijke idee uh, was 100 en dat is nu teruggebracht oh, ja, bij ja, ja, ja, van ja. 50 uh, tot ja. 70. Omdat dat uh, met nadrukkelijke klem van de omwonenden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 Ja, dat kan ook nog heel veel mogelijkheden scheppen. Ja. En wellicht kunnen we dan wel uh, helemaal aan het einde van de Kameling onder straat uh, daar woningbouw uh, ontwikkelen bij de oude Coalpit. Uh, ja, daar zijn uh, ont ontwikkelingsplannen voor. Hè. Ik heb uh, prachtige tekeningen gezien om daar uh, uh, met, met, met uh, mooie appartementen uh, neer te zetten. Maar het schijnt ook allemaal moeilijk te zijn. En, uh...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 Ja, aan woningen zitten ook heel veel uh, rechten als het bijvoorbeeld gaat om geluidsafstanden, et cetera. Ja, en ja, ja, je moet die bedrijvigheid uh, ja, moet je wel ook beschermen. Want op het moment hmm. dat we een huis midden op zo'n bedrijventerrein neer gaan zetten, dan kan uh, de wooneigenaar in bezwaar gaan hmm. en die moeten die bedrijven weg. Ja, en dan uh, hebben we echt een heel groot ja, probleem ja. Uh, met z'n allen. Maar er is bijvoorbeeld maar, een verdichtingsstudie geweest uh, waar we helemaal niks van goed van horen.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 Oké, okay, heel goed, Sven. Nog even een paar kleine dingetjes uit jullie partijprogramma. Jullie zouden BOA's willen uit. Die zouden gebruik moeten kunnen maken van een wapenstok, pepperspray en bodycams. Dat staat hier in jullie partijprogramma. Voor de handhavers. Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat BOA's een grote verantwoordelijkheid hebben. Ook als het gaat om de veiligheid in Zandvoort. En op het moment dat je men niet.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 Want op het moment dat zij ook niet voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen, kunnen zij ook niet zorgen voor de veiligheid van zandvoorters en voor onze bezoekers. Dus dat is essentieel wat ons betreft. Oké. Okay. Um, het oude museum, he, dat staat op dit moment nog leeg. Jullie zouden daar een 365 dagen experience center, een, een soort cultureel cultu cultu center van willen maken. Klopt dat niet? Dat staat ook in het... Uh...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 Maar ja, we gaan naar de muziek draaien. Yeah. You are my fire, the one desire. <laughs> we gaan even uh, <laughs> uh, nog een, ja wat, wat gaan we nog doen Ger? Nou we hebben een, een uh, Jelgen, uh, uh, Nielgen Nielgen uh, Nielgen Jerli. Jerli, die hebben ja. we nog met, uh, met de kolom onze vaste columnist hè onze is vader al, vader columnist, voor de derde, derde keer doet ze die kolom precies doet het heel erg leuk en uh, we gaan daar zo naar luisteren en dan is het bijna klaar uh, daarna. En ze is uh, morgen vanavond zit ze in uh, in gekocht. Uh, de de, achter, de, Ik de, heb de kocht. kaartjes.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, en het is het laatste wat vandaag uh, ja, te horen was. Ja, wat een uh, leuke uh, leuk column weer van uh, Nieuwgoorn. Nou, bedankt Gerrit. Jij ook bedankt Hans. En we krijgen straks. Zaterdag. Uh, uh, Stanford of Zat Zat Zat Zaterdag. En volgende week hebben we hier in Goedemorgen Stanford de PVV en GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. week.